4 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Ruim 1,4 miljoen mensen zijn dit jaar veranderd van zorgverzekering. Dat is meer dan twee keer zoveel als vorig jaar. Alleen in het eerste jaar van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006... veranderden meer mensen van zorgverzekering. Toen rond de 20 procent. Omdat mensen nog tot 1 februari de tijd hebben... om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten... is er nog geen definitief beeld van winnaars en verliezers... onder de verzekeraars te geven. De ministers Opstelten van Justitie en Schippers van Volksgezondheid... hebben een bezoek gebracht aan Moerdijk. Minister Opstelten noemt de brand in chemiebedrijf Chemiepak een ramp. Het heeft een dergelijke uitstraling en een dergelijke omvang. Uh, en ik ken een uit mijn ervaring uh, van, de, van de tientallen jaren... Uh, als burgemeester en nu als minister... nog niet, niet veel van uh, branden met een dergelijke uh, impact.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 En die, we, die noodmaatregelen hebben we aangebracht om de mensen die uh, last krijgen van het hoge water... om die wat langer de tijd te geven om zelf maatregelen te nemen... voor wat betreft het verplaatsen van materieel en het verplaatsen van, uh, van vee, et cetera. En dan het weer. Vanavond eerst nog helder. Vannacht zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten regen. Morgen bewolkt en ook regenachtig. In het oosten in de ochtend nog kans op winterse neerslag en gladheid. Het wordt morgen tussen 4 en 7 graden. De rest van de week overwegend bewolkt en ook regenachtig. ANWB Verkeersinformatie, er staan zes files bij elkaar, 27 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A13 en Haag-Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Delft en het knopende Kleinpolderplein over 7 kilometer. Dat heeft te maken met de aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Rotterdam Centrum nu 4 kilometer. Na een aanrijding zijn bij Rotterdam Centrum twee rijstroken dicht.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 Villa VPRO. Tessel Blok en Alice de Bruin. Hele goedemiddag. Ik ben terug bij Villa VPRO. We gaan het hebben over juridische zaken in onze juridische panel Schuld en Boete. Vandaag te gast strafrechtadvocaat Marielle van Essen. Welkom. Dank Hier is wel. ook Wim van der Pol, hoofdredacteur van de Misdaadsite. Crimesite.nl, ook welkom. En Merel van Leeuwen, justitieverslaggever bij De Pers. Hallo. Laten we heel even beginnen met nieuws van vandaag. Uh, in het proces wat uh, um, speelt tegen Julio Posch. dat is uh, die van oorsprong Argentijnse piloot die ervan verdacht wordt... Uh, een van de piloten zijn geweest op die vele vluchten, die tijdens het uh, regime van Videla in Argentinië in de jaren zeventig uitgevoerd werden. Werden uh, uh, tegenstanders van het regime uit vliegtuigen gesodemieterd. Uh, deze uh, piloot wordt daarvan verdacht. Er worden vandaag in Den Haag acht getuigen gehoord in die zaak. Dat zijn acht oud-collega's van deze piloot piloot bij Transavia. Vier van hen zeggen, ja, hij heeft hier enorm over gepocht... en opgeschept en gezegd dat hij daar mee gedaan heeft. gepost, Ja, <lacht> open doel. En vier van hen zeggen, hij heeft daar nooit een woord over gezegd. En nu moet een Nederlandse rechtercommissaris... vandaag achter gesloten deuren erachter uh, zien te komen... Die de Wie de waarheid spreekt. Zo zie ik dit in het nieuws verschijnen. Maar dat vraag ik maar eens even aan Marielle van Essen. Ja. Uh, hoe dat werkt? Wat, wat, wat, wat gebeurt daar nou achter die gesloten deuren? Wat moet zo'n rechtercommissaris met deze acht mensen... Eigenlijk doet de rechtercommissaris datgene wat hij hoort te doen, dat is onderzoek. Dus hij zal al die getuigen uh, in opdracht dus van de Argentijnse rechter allemaal gaan horen. Er zal natuurlijk in detail worden gesproken over wat er toen aan die tafel is gezegd. En de rechtercommissaris doet eigenlijk niet veel meer dan dat allemaal keurig optekenen... en linea recta weer naar Argentinië sturen, waar daar de rechters gaan beoordelen... Ja, wat nu waarheid is. En uh, daar gaat de re Nederlandse rechtercommissaris... in ieder geval absoluut niet over. Oké, okay, dat, dat gaat hij doen voor zijn uh, Argentijnse collega. Klopt. Nou weten we dus dat er acht mensen zitten. Hij gaat alle acht horen. Vier daarvan zeggen, wat ik net al zei... er nooit een woord over gezegd. Vier daarvan zeggen wel, gaan uitgebreid vertellen wat. Dat tekent hij op en dat geeft hij aan zijn Argentijnse collega. Wat moet hij daarmee? Ja, nou ja, het is natuurlijk zo dat uh, straks de rechter voor de zware taak staat in Argentinië... om dan te gaan beoordelen welke verklaring vinden we betrouwbaar, welke verklaring vinden we niet. En dan in combinatie met overig bewijs als dat er is, ja, zal toch een beslissing moeten komen... Of, of die man schuldig kan worden bevonden of niet. Hm. Maar technisch zal het zo gaan, kijk, al die piloten die hebben een, een verklaring afgelegd bij de politie... en de rechtercommissaris zal die verklaring erbij nemen en, en zeggen van... nou, u zegt hier dit, kunt u dat nog eens wat uh, verhelderen, kunt u dat nog eens wat uitleggen? Ik denk dat ze zullen proberen om de consistentie van die getuigen... Uh, na te gaan en tegen het licht te houden. Om, om zo uh, de rechter in Argentinië... een beetje meer inzicht te geven in die verklaringen. Hmm. En, en, ja En voor drie uh, piloten... Die, uh, drie cliënten van uh, Lisbeth Zegveld... die zijn uh, eind vorig jaar kwam een beetje in het nieuws... dat zij onder druk zijn gezet. Zeg maar, zij waren dan de aangevers. Ze kwamen hmm. met dit verhaal naar buiten. Heel erg onder druk zijn gezet van medestanders van Porsche om een verklaring weer in te trekken. Dus ik denk ook dat zij heel erg blij zijn dat zij vandaag gewoon nog opnieuw... dan hun verhaal kunnen doen aan die rechtscommissaris Zonder die druk. Precies. Ja. Ja, jij, jij zei net wel even in het nieuws van... ja, eigenlijk gaan een heleboel zaken op deze manier. Is dat zo? Nou ja, het is natuurlijk gewoon... Een, het is een soort onderzoek ter terechtzitting. In die zin is dat alleen inderdaad het, het opmerkelijk... of opmerkelijk het bijzondere is aan deze... dat het in opdracht van de Argentijnse ja. justitie gebeurt. Dat het hier plaatsvindt. Okay. Het is in feite niet echt een zitting. Hè? Het, is achter, het is eigenlijk gewoon in de Kamer van de rechtercommissaris. Dat is eigenlijk per definitie met gesloten deuren... in die zin dat er geen publiek bij mag. Ik weet niet, in dit geval ga ik er toch vanuit... dat in ieder geval de advocaat van de verdachte erbij aanwezig zal zijn... om ook uh, die getuige goed aan de tand te voelen. En ik maak toch met enige regelmaat mee... dat zodra een advocaat de kans krijgt om toch eens nader te ondervragen... en niet alleen de politie... dat er toch soms wel hele andere verhalen ja. uitkomen. Dan blijkt toch dat, zoals de politie het op heeft geschreven... wat korter de bocht is bijvoorbeeld, en dat toch... Als je daar meer in detail op ingaat... Nou ja, zoals jullie net ook zeiden... dat het toch vaak een heel ander verhaal uitkomt. Ja, dus... Maar komt dat nog naar buiten, denk je? Of blijft dat echt achter gesloten deur? Ik bedoel nee, wat dat... haar ge... nee, ik denk dat dat wel gewoon uh, straks... in alle openbaarheid Als de, de zitting van ja. ja, ja. ja. Maar wat ik wel opvallend vind... is dat Argentinië niet een een, een, een commissaris stuurt. Dat is in Nederland natuurlijk gebruikelijk... bij roge commissies gebeurt het wel dat rechtercommissarissen, Nederlandse rechtercommissarissen... toch ook naar het buitenland gaan in belangrijke zaken, toch? Ja, ik weet alleen niet of in dit geval de Argentijnse rechtercommissaris... ook gewoon naar Nederland komt. Het is alleen wel zo dat een land mag zelf bepalen... of hij zijn eigen rechtercommissaris het verhoor laat doen. In ieder geval leidt de rechtercommissaris van het land waar het voor plaatsvindt... het verhoor, en soms wil het wel eens zo zijn dat die uh, rechtercommissaris, in dit geval Nederland... dan het woord volledig geeft aan de Argentijnse rechtercommissaris. Ja, formeel is het dan een verhoor van de Nederlandse rechtercommissaris. Volgt het is een Volgend onderwerp, ook vandaag in het nieuws. Ik heb hier nog steeds de Telegraaf liggen. Daar begonnen we de uitzending ook mee. De VS zit achter hekker Grongrijp aan. Uh, uh, Rob Gongrijp, hij was de oprichter van Access Vol, heeft dat verkocht. Had te maken met uh, Wikileaks. En nu hebben ze uh, eigenlijk zijn gegevens. Uh, zijn, zijn gegevens ja, bij Twitter? Bij Twitter. Dat is ze, althans wat we weten, dat ze ja, het bij Twitter hebben gevraagd. precies. Ja. Er is een brief gegaan naar Twitter en uh, vanuit Amerika, uh, de justitie al daar. En ze hebben gezegd: van, Nou, wij willen alle gegevens hebben van deze uh, meneer. Wat, wat, uh, wat vinden jullie daarvan, van zo'n zaak? Nou ja, het lijkt me voor Rob, ik ken hem persoonlijk, maar het lijkt me echt verschrikkelijk als de Amerikaanse justitie achter, achter je aan zit. Want. De, de, daar komt het op neer, er is een strafrechtelijk onderzoek... en daar komt zijn naam in voor. En hij is in feite verdachte in de Verenigde Staten. Is dat nou zo? We hadden hier net Francisco van Jolen. Die zei, zover is het nog niet. Het enige nee. wat ze gedaan hebben is aan Twitter... en misschien, maar dat weten we niet, ook nog wel aan Facebook en aan andere. Om allerlei gegevens ja. gevraagd. Ze hebben zich nog niet en ze hebben zijn naam gemeld. verkeerd gespeld, heb ik ook gehoord. Nou, dat is <laughs> we dan we weer geruststellend. Hoe knullig is dat? Als er zo'n uh, zo'n uh, zo bevel komt, een gerechtelijk bevel, waar enorm veel fouten in staan, spellingsfouten in namen en zo, heeft dat dan nog enige kracht. Nou ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van de fouten die gemaakt Want Als een naam echt totaal anders klinkt of anders genoteerd wordt... dan zal er wellicht wel een probleem van worden gemaakt. En het kan ook best zo zijn dat het een kwestie is van een belletje naar Amerika... van stellen ze even een nieuw verzoek op, Van dit ziet er niet uit. Nou ja, dan komt er een nieuw verzoek en dan gaan ze weer daarop verder. Dus dat zal weinig uh, relevantie hebben, denk ik. Ja, maar zou het uiteindelijk zo kunnen aflopen dat de VS inderdaad... om uitlevering gaat vragen van deze nou ja, Het is niet denkbeeldig natuurlijk. Ik vind het echt uh, heel zorgwekkend, eigenlijk. Die hele Wikileaks... Uh, Affaire Dat, uh, ja, dat, dat, dat ze worden wel in een heel erg kwaad daglicht uh, gesteld. Als je het verhaal in de Telegraaf ook leest. Mm -hmm. Van gisteren of van, van Vanochtend, ja. Ja, dat is toch wel allemaal heel erg uh, kwalijk. Want wat, wat hebben ze eigenlijk meer gedaan dan informatie uh, bekendmaken... die in feite confidentieel is. Er zijn talloze websites in de Verenigde Staten die dat al jaren doen. Um, ja, er wordt wel heel erg veel vaart achter gezet, vind ik. In die merkwaardige zaak daar in Zweden. Ik weet het niet, het zit voor mij een luchtje aan... Uh... Nou ja, morgen begint dat in, in Engeland, hè? die hele zaak tegen die Assange. Volgen, ja. maar, maar even, uh, uh, Wim van der Pol, wij zijn blij dat je er bent. Want we hadden je vorige week aan de telefoon... en toen leek het er even op alsof jij zou worden opgepakt door uh, OM... omdat jij een site hebt en op die site uh, staan allerlei verhalen... en ze hadden jou benaderd om bepaalde gegevens ook weer van mensen... op die site door te spelen en jij hebt dat geweigerd. Ja. Maar je zit hier nog, dus het was... Ja. Uh, het nou, de hoofdofficier van Justitie heeft de zaak bevroren... Uh, en we gaan nu uitzoeken in hoeverre de reacties op een site ook onder journalistieke bronbescherming vallen. Ik er even, even uit waar nou, ging het precies om? Het gaat erom van, uh, de, uh, er zijn mensen die hebben gereageerd op een bericht... en die hebben dan een reactie achtergelaten. En daar zit een IP-nummer aan vast. Het IP-nummer registreren wij... en dan kan je door middel van het IP-nummer uh, zeg maar de, de, de, de, het computeradres van diegene achterhalen. Nou ja, uh, wij willen dat niet geven, want wij vinden dat iemand die reageert op onze site in feite onder onze bronbescherming. Maar waar valt, reageerde die op dan? Op een mishandeling in Amsterdam van een Marokkaanse K1-vechter. Die had een portier, uh, zou een portier hebben mishandeld in, uh, bij het Leidseplein. Mm -hmm. En uh, die, uh, daar zijn twee getuigen. Die, eentje zegt hij heeft het wel wel gedaan en de ander zegt hij heeft het niet gedaan. En die reacties wilde de politie hebben. Ja. Ja. De, die mensen willen ze achterhalen om ze als getuigd te horen. Dat betekent dat, dat dat nog steeds een beetje boven de markt hangt? Ja, dat ze wel. Stok, het is het afwachten oppakken. wat, uh, wat, wat uh, ze beslissen. Maar ik, ik vermoed dat het best zo zou kunnen zijn dat ze het... Uh, dat we er niets meer van horen. Want... Bij wie gaan ze hun licht opsteken om achter te komen of dit wel of niet onder de. Nou, ik denk toch liste... bij hun allerhoogste baas, meneer Brouwer. Die zal toch. Uh... Kijk, nou, die hebben we morgen, nou, morgen straks. We ja, zullen ja, morgen de zaken Brouwer oppakken pakken met hem. Ja. Meneer Brouwer heeft net in het najaar gezegd. op een uh, openbare bijeenkomst. dat ze werken aan een richtlijn. die zou in het voorjaar klaar moeten zijn die alle inbeslagnames bij journalistieke organisaties regelt. Mm -hmm. En uh, de, de, de, zeg maar de, de basisgedachte in die richtlijn is... dat het altijd aan een rechter moet worden voorgelegd... als je iets bij een journalist in beslag wil nemen. Mm. Nou, dat is hier helemaal niet gebeurd. en uh, Wij hebben ook een mail gestuurd waarin we zeggen... van wij willen graag dat een rechter ernaar kijkt. Mm. Nou, okay. We kunnen het morgen inderdaad voorleggen. Ja, nou, dat, dat gaan we zeker doen. Laten wij naar de vaccinelichthouder gooien. De vaccine ja, ik laat, lichthouder even, ik laat even de stilte vallen dat hij in één keer helemaal goed was. Uh, Marielle, um, jij staat de gooien bij. Dat is de man die op Prinsjesdag zo'n vaccinelichthouder... dan gaan we hem ook elke zin gebruiken. Vaccinelichthouder naar de Gouden Koets uh, heeft gegooid. Hij zit al maanden vast, die man. Hij zit in Vught. Maar klopt. zit hij daar, daar in die extra beveiligde inrichting? Uh, ja, dat klopt. Daar zit hij nu al een uh, tijdje vast. En uh, ja... De rechtbank heeft hem ook niet vrij willen laten vorige week. Dus dat is bijzonder teleurstellend. Uh, maar jullie wel verwacht? Vrijdag was er een zitting, hè? Ja, er was een zitting inderdaad. En uh, nou ja, de rechtbank heeft aangegeven dat zij toch uh, menen... dat er sprake is van, uh, van geestelijke problematiek. En dat dat uh, ja, hen de angst inboezemt dat cliënt wellicht uh, wederom iets gaat doen als hij uh, vrijkomt. En uh, nou ja, ik ben het er natuurlijk absoluut niet mee eens... omdat het cliënt uh, vrij wil komen. Maar waarom niet mee eens? Is? Dat, dat gevaar bestaat dus niet... Nou ja, goed, het is een beslissing van de rechtbank. Ik zal me daarom moeten refereren. Ik heb het daarmee te doen. Maar ik vind wel dat, uh, nou ja, als je meent dat iemand uh, geestelijk niet gezond is... dan vind ik dat je dan ook niet tegelijkertijd moet stellen... dat iemand wel zo gezond is, dat hij zo'n strafproces volledig kan meemaken. Dan neem je iemand op en uh, dan laat je iemand behandelen. En om iemand dan wel drie maanden en inmiddels dus langer straks... in de gevangenis te houden, dat... Uh, Inveugd? Dat, ja, het is van tweeën. Zwaar, twee zwaar, het is, ja. zwaar. Nee, Hij heeft het zwaarste hè, regime van in, van in van de EBI. Nou, er zitten zijn. verschillende afdelingen uh, in Vught. En ik laat even in het midden welke afdeling hij precies zit. Maar de EBI zich, zich is ja, een van de zwaarst beveiligde inrichtingen inderdaad. Ja, maar wil hij zich laten behandelen? Dus zeg, stel dat de rechter zou zeggen... oké, okay, meneer, we laten, u, we, we laten u niet vrij... maar we, hè, we zoeken een ander regime voor u. Zou hij dat wel willen? Nee, cliënt wil dat absoluut niet. De cliënt zegt, nou ik ben niet gek. Ik heb dit uh, gedaan om aandacht te krijgen voor uh, nou ja, de positie van de koningin... en mijn persoonlijke situatie. En... Uh, nou ja, goed, dat neemt niet weg dat de rechtbank... gedwongen een behandeling op kan leggen in het strafrecht... door hem simpelweg uh, ja, te veroordelen wilde... tot een maatregel op psychiatrie. Hij wilde geboren. zich niet laten behandelen. Wat hij wel wilde, was de koningin en de kroonprins en dienstvrouw... die in de koets zaten, dus de inzittende van het voertuig... die wilden die als getuige oproepen. Dat ja. is ook niet gehonoreerd. Nee, dat verzoek is niet gehonoreerd. Daar was ik ook eerlijk gezegd al bang voor... dat dat niet gehonoreerd zou gaan worden. Maar goed, dat neemt niet weg dat de cliënt er natuurlijk wel om kan vragen... omdat o. daar best een juridische basis voor was. Want? Uh, heel lang verhaal kort. Als blijkt dat de koningin uh, niet rechtmatig aan haar titel is gekomen... want dat is een stelling van cliënt en met hem een hele groep aanhangers... Uh, dan zou dat betekenen dat het gerecht niet bevoegd is... de rechters niet bevoegd zijn. En ook het wetboek van strafrecht, zoals het is ten laste gelegd... Maar dat dan is staat feit... het hele land niet. Nee, dat klopt. Dus dat zou een enorme juridische consequenties hebben. Dus wat dat betreft, als het juridisch... Zou... Het <laughs> land valt om door één lichtje. Dat ja. zou zomaar ja, kunnen. Ja, precies. Maar, maar wat, wat wilde die aantonen dan? Met, met uh, uh, uh, uh, deze mensen zeg maar, voor het gerecht te halen als getuigen... Hij wilde hen ten eerste zelf over die positie vragen stellen... en uh, daarnaast wilde hij dus aantonen, uh, onder andere door DNA-onderzoek te laten verrichten... Uh, dat de koningin niet door erfopvolging aan haar titel is gekomen. En de grondwet schrijft dat voor, dat een koningin op die manier aan de titel moet komen... En uh, nou ja, goed, zijn stelling is, en daar is juridisch absoluut wat voor te zeggen... Uh, dat hij dus ook niet vervolgd kan worden voor feiten... Uh, die nooit rechtsgeldig in het wetboek van strafrecht zijn gekomen. Want zoals u weet, de koningin moet die wet ondertekenen... Uh, bij koninklijk besluit worden rechters aangesteld. Dus ja, als die koningin geen koningin was... Maar, dan zit die, die rechter daar niet rechtsgeldig op zijn plek. Maar maar ik, heel... ik snap wel dat dat juridisch zeg maar, goed onderbouwt. Dat je dat wel goed kan onderbouwen. Maar het lijkt me ook wel heel lastig als advocaat... als je dit soort verzoeken doet... terwijl je eigenlijk op voorhand al weet dat het echt volstrekt kansloos is. Ja, dat klopt. Maar zoals ik net zei... kijk. Uh, Iedereen roept wel van ja, het is een verwarde man en die man is gestoord. Maar goed, ze achten hem kennelijk wel gezond genoeg om door het strafrechtelijk proces te gaan. Nou ja, ik ben zijn spreekbuis. Ik probeer juridische duiding te geven aan zijn standpunten. Kijk, ten slijt kan nog, nog wel uh, slaat. Ik uh, ga geen tinkerbel van Peter Pan oproepen, want die bestaat niet. Dat is een, echt een, uh, een tekenfilm. Mm -hmm. Maar goed, er is enige juridische duiding aan te geven. En zolang dat kan, vind ik dat ik als advocaat uh, mm -hmm. dat ook moet verwoorden namens hem. Merel, nee, ja, oh, sorry, ja, ja. Nee, zeker. Wim, wil je erop reageren? Het is voor mijn ego misschien niet leuk als ik van tevoren weet dat het wordt afgewezen. Want ja, ik heb ook liever dat er in de krant staat: oh, alle ja, verzoeken nou ja. zijn mevrouw van Essen ja. toegewezen. Maar het gaat niet om mijn ego, het nee, gaat nee, om nee. het om Het belang van de verdediging en ja. dat is zijn belang. Je hebt het over, over dat begrip verwarde, uh, of een man, uh, de man in de war. is hoeft niet meer. jij hebt ooit een stuk geschreven, ja, nou jij, omdat kijk, voor een soort, soort register van verwarde mensen. Ja, het, het KLPD uh, kondigde vorig jaar dat, tijdens een jaarspeech, uh, dat was begin 2010 aan, dat er een uh, databank voor verwarde personen moest komen naar aanleiding van Carstatus, die aanslag in Apeldoorn. En uh, toen dit, dit, uh, dit uh, incident er was op Prinsesdag, dan heb ik weer eens gebeld. Zo van god, hoe staat het met die database? En toen bleek dus dat 90% Maanden later dat hij er nog steeds niet was, maar het idee is dat uh, als het gaat om de beveiliging van mensen van het Koninklijk Huis, diplomaten en politici, dat er dan een databank moet komen waarbij gemeente en de GGZ geestelijke gezondheidszorg informatie uh, geven over bijvoorbeeld deze man was bekend bij de politie Noord-Oost-Gelderland. Uh, uw cliënt die mm -hmm. had was ook stond verward, uh, als bekend als verward. En dan zouden zeg maar, zou dat in die databank moeten komen. En dan zou het niet dat je preventief mensen kan oppakken op bijvoorbeeld Prinsjesdag. Of je, je zou dan er maar al in die recht komen, Dat is ook ja, dat nou ja. met de privacywet wel, nou wel? Nee, dat, dat, dat ging allemaal natuurlijk probleem, uh, ging allemaal. Nee, dat was allemaal, is allemaal natuurlijk uh, getackled, zeggen ze. Maar er zou bijvoorbeeld zo moeten zijn dat uh, al deze mensen dan bijvoorbeeld op Prinsjesdag uh, Thuis een uh, afspraak hebben gepland met een psychiater. Zodat ze dan dus niet kunnen afreizen naar Den Haag. Weet je, aan dat soort ludieke. Wordt wie het, oh, dat wie wordt wel. al gedaan, overigens hoor. Mijn cliënt was vorig jaar uit mijn hoofd gezegd, moest hij op het bureau komen, ook voor iets. was dan precies op een dag dat de koningin ergens oh, ja. optreden, zo hadden ze kennelijk hadden ze al de gedachten van, ja. nou ja, ja, omdat hij toch al een tijdje een fascinatie had, ook was aangesloten bij bepaalde websites. En dan, toen werd hij bij aankomst op het bureau gewoon even een paar uur vastgezet. En aan het einde van de dag weer eruit gebonjourd. Ja, er was eigenlijk natuurlijk helemaal geen juridische basis voor. Nee, maar... Dus dan zei, dat doen ze al. Maar is dat okay. vaak met hem gebeurd dan? Omdat nee, ze wisten dat hij keer... het een beetje gemunt had op het Koningshuis? Ja, gemunt. waren gewoon bang dat hij voor onrust zou zorgen kennelijk. En dan hebben ze precies op de dag dat er kennelijk de koningin ergens optrad, uh, hebben ze gezegd, ja, je moet even langskomen. Zetten ze dus een paar uur vast met een of ander verhaal Einde van de dag. Werd ja. Goed, dus in feite het. gebeurt het al, althans met jouw cliënt. Maar die database, want je hebt gehoord, die is er nog niet. Ja, die is, is nu in oprichting. Die gaat echt komen? Ja, die gaat echt komen. Maar mag zo zo doen. Zo ja, dan je dat ook toevoegen dan? Ik vind ja. Het heel, uh... Nee, ja, ik ben het helemaal met jullie eens. Maar het is gewoon, zij willen. Het gaat allemaal via met gemeenten... en met in acht nemen van die privacyregels. En dat moet er met GGZ-instellingen... Er moet. want ik zei ook: van, weet je hoe maak je dan die afweging? Wie komt er Wat dan? Dat is een in criterium. Ja, dat is criterium, ja. Ja, da een criterium. Ja, daar waren ze allemaal voor de helemaal niet gezondheid. over uit. Daar waren ze nog druk ja, mee en bezig. En wie, wie haal je er dan uit op elke dag en bij welke bijeenkomst? Ja, en kan je er ooit nog weer uit? Ja, uit die ja, databank. En dan moet die psychiater graven. dus samenwerken met de politie om juist zijn afspraak op die dag te ja. plannen. lijkt me voor de vertrouwensband ook niet heel erg goed. Ja, want het is een vertrouwensrelatie tussen een arts en een cliënt, natuurlijk. Dat is absoluut niet mogen dat de psychiater. dat was ook een van de ludieke voorbeelden, zeg maar. maar dat is helemaal Jelle van es, nog heel even over, over jouw cli cli cli cliëntenvaccine-lichthouder-gooier? <laughs> ja, In één keer. ik struikel er zelf ook met regelmaat over. <laughs> Hoe is het eigenlijk met hem? Want het nee, was ja, slecht nieuws vrijdag natuurlijk, dat hij nou langer vast moet zitten. Ja, ja nee, kijk, hij heeft meerdere malen uh, ook naar de media toe aangegeven dat het gooien van dat uh, houdertje dat bedoeld was om aandacht te krijgen voor de positie van de koningin. Nou ja, die aandacht heeft hij wel gekregen. En natuurlijk begrijpt hij ook wel dat, uh, dat zo'n actie, dat daar straf op staat. Dus hij zegt, nou ja, geef mij die straf maar. Maar in de meantime heb ik wel de aandacht gekregen voor het onderwerp. En hij wist ook wel dat de kans dat die verzoeken werden toegewezen niet bij zo groot waren. Hoe gaat het nu verder dan? Um, er zal uh, in maart een inhoudelijke behandeling zijn. En dan zal de rechtbank gaan oordelen of er nog een straf moet volgen, of wellicht een straf gelijk aan het voorrest... en, uh, en of er een maatregel wordt opgelegd. Dus of cliënt wellicht moet worden opgenomen in een gedwongen setting... om uh, toch behandeld te worden, of hij nou wil of niet... Goed, we gaan het hebben over het we volgende onderwerp. We in elk geval met Miel van Leeuwen afspreken... dat jij enorm de vinger aan de pols houdt en ons op de hoogte houdt... van die, data die, ja, die, ja. die databank voor, voor verwarde personen. Ja. We gaan het hebben over liquidaties, want uh, op de crimesite.nl... de site van uh, Wim van der Poel, die daar hoofdredacteur van is... daar uh, staat een overzicht van alle liquidaties in 2010. Hebben jullie dat altijd, dat fijne nieuws, uh, ja, aan het begin van ja. het jaar? Ja. Ja, dus we hebben hadden... de lijst even doorgenomen. Ja. En wat valt op? Dat het vooral geografisch is verplaatst. Ja, nou, ik weet niet of dat dat is. Het lijkt erop dat er in het zuidelijk deel van het land inderdaad meer mensen zijn vermoord. Op, uh, op om zakelijke motieven, zeg maar. Maar ja, ik, ik weet niet of je daar uh, van een permanente trend uh, kunt spreken. Ja, nee, maar het is, is het zo lijkt het wel. Het is over het algemeen raad. zo dat er in, in, in Rotterdam bijvoorbeeld... en in Brabant zijn er vrij veel mensen ontbleven gebracht vorig jaar, ja. De, de liquidatie-hype zakt langzaam onder de rivier. Ja, weg. maar ja, het kan net zo goed uh, weer teruggedraaid worden. Ik, en bovendien, de, de, de links tussen Amsterdam en het Brabantse zijn al heel oud, hoor. De, Zeg maar de tijd dat Klepper en, uh, en Femer om het leven gebracht werden in 2000. Femakker, ja. Toen waren er al uh, talloze sporen die leiden naar het Brabantse en uh, Amsterdamse onderwereld. Heeft hele goede relaties altijd gehad met de uh, Brabantse onderwereld. Maar waarom meld jij dit op de site? Oh wat ja, we om, omdat we. Uh, ja, wat moeten we. De, om om uh, informatie te geven over uh, de liquidatie en mensen die om het leven gebracht zijn. Dat, dat, dat, dat dit gebeurt al heel lang op uh, crime site. En zie je dan nog meer dan behalve die geografische verschuiving? Um, Komt het meer voor? Waren er meer liquidaties? Of juist er, meer? Zijn, er zijn ietsje minder moorden gepleegd in Nederland. Uh, maar het aantal geweldsdelicten in Nederland is wel toegenomen. Dus het aantal uh, berovingen met geweld en het aantal schietincidenten is ook toegenomen. Het aantal steekincidenten is ook toegenomen. Dat uh, aantal liquidaties wat dan afneemt, waar zou dat dan kunnen liggen? Van is het gewoon een keer op? Nou in Nederland zit of in Nederland in Amsterdam zit natuurlijk iedereen of vast of oh, zijn ja. dood. Ik bedoel het is een keer op. Het is een keer op. Ja in Amsterdam is het wel uh, nou ja helemaal op. Maar je ziet natuurlijk ook naar het proces Holleder. en nu met het grote liquidatieproces en je hebt het proces nu lopen tegen de killers. Uh, dat zijn uh, die, die jongens met die fijne uh, Chinese tattoos op hun rug die uh, allerlei moorden zouden hebben gepleegd. Ja zitten al al die grote jongens zitten wel vast of er loopt momenteel een proces tegen. Dus ja. Ja, anderzijds op. Er zijn altijd weer mensen die als een komeet naar boven schieten als er een gat uh, in het wereldje valt. En die, uh, die zijn dan misschien uh, het volgende doelwit. Want ja, concurrentie zal er altijd blijven. En de markt uh, blijft ook uh, voor verdovende middelen. En uh, de, de belangen zullen er altijd zijn om, uh, om mensen iets aan te doen, vrees nou, ik. en het, het, het, het feit dat het aantal moorden of liquidaties in het zuiden, dus daar in Brabant, dan wat is toegenomen... Uh, dat staat in contrast met een bericht... wat we een uurtje geleden even op het ANP lazen... van uh, de commissaris van politie daar in Brabant... die heel trots zei dat juist het aantal inbraken en berovingen... dus laat ik zeggen de wat minder Kleine ernstige misdaad... dat het enorm is afgenomen. Dan kan je daar natuurlijk heel trots op zijn. Maar als dat betekent dat iedereen zich inmiddels op moorden is gaan richten... dan word je er ook ja, niet veel vrolijker van. Als ze gepromoveerd zijn uh, naar een zware <laughs> ja. misdaad... dan zou ik daar toch niet zo trots op zijn. Ik weet niet of het zo, uh, zo makkelijk te, te duiden ja. is... Wat wel zo is, is dat je ziet dat, dat een heleboel um, uh, figuren... die vroeger heel veel kleine criminaliteit en berovingen uh, pleegden... Dat, die, uh, dat de onverbeterlijke in die groep heel vaak doorstromen... naar echt uh, de top van, uh, van, van de zware criminaliteit. Dat heb je met, uh, met uh, de Heineken-ontvoerders ook wel gezien een beetje. En met uh, Klepper en Mierenmet. En dat zijn allemaal kopstukken die niet uh, toch ooit klein, klein begonnen zijn. zijn ja. ja, En gewoon nooit uitgekomen ja. zijn. Ja. Laten we het nog even hebben over wrakingsverzoeken. Het, het, het lijkt erop dat uh, het aantal wrakingsverzoeken toeneemt... maar dat zou ook nog wel eens gewoon een idee kunnen zijn... Uh, een soort Wilders effect, zoals jij het noemde, Alice, toen we het erover hadden. Uh, Marielle, wat denk je? Is het zo, is het zo dat, dat daardoor een soort hype is ontstaan... en iedereen maar probeert om rechters te wraken? Ja, ik heb een, uh, een halfjaartje of drie kwart jaar geleden... een lezing bijgewoond uh, die door uh, eigenlijk de hele driehoek wordt bijgewoond. Dus door het Openbaar Ministerie en de rechtbank en de advocatuur. En toen werd al door de rechtbank gesignaleerd... dat het aantal wrakingsverzoeken eigenlijk de laatste tien jaar enorm gestegen is. En um, ja, het is moeilijk om te zeggen wat de reden daarvoor is. Ik denk dat er twee belangrijke redenen in ieder geval zijn. Uh, de eerste is dat ten eerste... Uh, meer advocaten überhaupt kennis dragen van dat artikel. En het is een beetje zoals met schapen, als er al een paar advocaten het aangedurfd hebben. Want laten ja. we wel zijn, het is best eng om dat te doen. Ja, maar waarom dan? Nou, het is toch dat je als advocaat eigenlijk aan een soort van noodrem trekt. De hele trein stopt met allemaal mensen erin. En jij zegt, u daar, u gaat weg. Nou kan het zijn dat die persoon weer terugkomt, die rechter, omdat het wraakingskamer het verzoek heeft ja, afgewezen. Dan ben je de pineut. Natuurlijk. En dan ben je wel de pineut. Ja. Heb jij het zelf wel eens gedaan? Ik heb het zelf wel eens gedaan en dat was vrij hilarisch. <laughs> dat was in een... Een politierechterzitting in Den Helder. En dat, uh, dat valt onder Alkmaar. Er was een locatie houdende in de, de Den Helder. Maar die rechter die kende volgens mij dat artikel niet, want die ging vrolijk verder. Dus ik moest op een gegeven moment echt gewoon roepen. En hey, lachbaar, Ik heb hem zojuist gevraagd. Hij had het nog we nooit nu. Nee. nee, en hij keek mij glazen aan. En hij zei: van, Nou, mevrouw Venes, ik stel voor dat we het eerst eens afronden. En dat we ernaast gaan <lacht> kijken. Ik zei, Meneer, u kijkt niet. Dat doet een wraakingskamer. Ik heb vervolgens uh, maanden niets meer gehoord. Ik stuurde nog eens een briefje naar de rechtbank. Ik zei: Goh, ik heb een vraagverzoek gedaan. Normaaliter vindt op dezelfde dag of een paar dagen later. Ja, de behandeling van dat verzoek plaats in de wraakingskamer. Toen kreeg ik een mooie brief terug dat de rechter zich erin verschoond had. Dus hij was het toch maar mee eens Maar, maar is het, een, is het een, een, een slechte ontwikkeling als dat zo zou zijn? Dat er meer van die verhakingsverzoeken zijn? Wat moeten we dat nou, Ik weet niet of het slecht is. Ik denk dat er ook een, een, iets speelt van dat er een, een, een verharding toch wel misschien in de, in de rechtszaal is gekomen. Door de grote belangen die spelen bij het Openbaar Ministerie. De felheid van sommige advocaten. De, de felheid van discussies die spelen. En dan krijg je toch... Een soort sfeer die dan ook leidt misschien tot dit soort wraakjesverzoeken. Uh, uh, Merel van Leeuwen? Nou, ik, ik vind het niet, het lijkt mij geen uh, kwalijke ontwikkeling. Ik geloof ook niet dat het gaat om een verharding. Ik denk wel dat, uh, wat Marielle net zegt, dat, er, dat, ze, dat advocaten zich er veel meer van bewust zijn. En dat je, uh, ik geloof ook, ze zien het natuurlijk allemaal wel als laatste middel. Het is niet zo inderdaad wat je heel graag, en helemaal niet als je denkt dat het geen kans van slagen heeft. Dan zou je ook niet snel roepen van uh, rechter... Ik wil u vragen. Nee, maar een dergelijk middel mag natuurlijk ook nooit aan inflatie onderhevig zijn. En dat gaat het worden als je het zo gaat gebruiken. Ja, maar... ja ik denk dat veel adv advocaten zich ter degen van bewust zijn. Dat het uh, niet zomaar iets wat je zomaar je, nee, in moment dat je achterzak nee. haalt. Nee. Nee. Goed, we zijn uh, aan het eind van uh, Villa VPRO voor vandaag. Als u meer informatie wilt, ga dan naar onze website vpro.nl. U kunt informatie vinden en de uitzending natuurlijk ook terugluisteren. Uh, dank jullie wel uh, voor uh, jullie komst. Marielle van Essen, strafrechtadvocaat Wim van der Pol... hoofdredacteur van de misdaadsite CrimeSite.nl... en justitieverslaggever van de pers Merel van Leeuwen. Zometeen op Radio 1. Het Radio 1-journaal, maar eerst het weer en het nieuws. En dat wordt vandaag gelezen door Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Minister Opstelde van Justitie noemt de brand- in chemiebedrijf Chemiepak in Moerdijk een ramp met grote impact. Hij zei dat tijdens een bezoek aan Moerdijk. Samen met minister Schippers van Volksgezondheid sprak hij met de burgemeesters van Breda, Moerdijk en Dordrecht. Het RIVM komt vanavond met de resultaten van het onderzoek naar roetdeeltjes die in de omgeving van Moerdijk zijn neergedwarreld. Een binnenvaarttanker heeft vorige week, na een aanvaring in het Noordzeekanaal bij Amsterdam, een grote hoeveelheid stookolie gelekt. Het gaat om 250.000 liter. Volgens Rijkswaterstaat is de olievlek door schermen omgeven. De komende weken wordt de smurrie veilig opgeruimd. De gemeente Deventer verwacht dat de IJssel donderdag buiten zijn oevers streedt. Er wordt een noodkering aangelegd van grote zakken zand. Die moet voorkomen dat het water de stad instroomt. De gemeente verwacht dat donderdag de Wellekade onder water komt te staan. Er is ook extra dijkbewaking ingesteld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier, en hier is Harry Krol nogmaals. Ja, <laughs> nogmaals. Ja. Het was een prachtige dag. Uh, flinke opklaringen. Op dit moment trekt er wat wolkenvelden over. Vanavond klaart het weer wat verder op. Vannacht opklaringen. De temperatuur die daalt tot rond het vriespunt. Dat wil zeggen plus 2 in het westen en in het oosten kan het 1 à 2 graden vriezen. Er waait een straffe zuidoostelijke wind. In de loop van de nacht gaat de bewolking toenemen vanuit het zuidwesten. en Ik denk dat tegen de ochtend valt er in het zuidwesten waarschijnlijk wat natte sneeuw. Dus als u de weg op moet, houdt u daar rekening mee. En die natte sneeuw die breidt zich heel snel uit over de rest van het land. In het noordoosten komt het in de loop van morgenmiddag aan. Die natte sneeuw wordt opgevolgd door regen en morgenmiddag liggen de temperaturen zo rond een graad of vier, dat we zeggen 3 in het oosten en 5 à 6 aan onze westkust. En daar waait een matige zuidwestelijke wind. Woensdag is een regenachtig dag, de temperatuur gaat al iets omhoog, donderdag tot en met zondag wisselvallig weer, van tijd tot tijd regen. En met 10 graden is het aan de zachte kant. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 70 kilometer files vrij gebruikelijk voor de maandag, dit tijdstip. De meeste vertraging zit trouwens rondom Utrecht. Wat opvalt is de file op de A13 en Haag-Rotterdam. Tussen Delft-Noord en knopen de Kleinpolderplein 9 kilometer. Vanwege een aanrijding waren daar tijdlang tijdlange rijstroken dicht, alles is weer vrij. Nog wel uh, rijstroken dicht op de A20-hoek van Holland richting Gouden. Dat is bij Rotterdam Centrum. Daar zijn er twee dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Dat gaat nog eventjes duren. Richting Gouden staat nu tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A50-os richting Arnhem... tussen Renken en Knopend Grijshoort staat 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Een hele goedemiddag. Een definitieve wapenstilstand belooft de ETA de terreurbeweging in het Spaans-Baskeland. Maar de regering in Madrid gelooft er geen s'nachts van. We gaan zien wie we moeten geloven. deeltjes, bluswater, alle troep van de brand uit Moerdijk... is inmiddels gemeten. De resultaten verwachten we hopelijk nog tijdens deze uitzending. En één minuut stilte in Amerika... voor de slachtoffers van de schietpartij in Tucson, Arizona. We luisteren rond de klok van vijf... hoe president Obama het land voorgaat in dat moment van bezinning. Dit en nog veel meer in het NWS Radio 1 Journaal tot half zeven In een videoboodschap uitgesproken door drie gemaskerde mannen heeft de Baskische terreurbeweging ETA vanochtend een staakt-het-vuren aangekondigd. ETA ha de declarar un alto al fuego, permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Zo gaan aldus deze man om een permanent staakt-het-vuren dat door de internationale gemeenschap gecontroleerd kan worden. Rob Zoutberg in Madrid, waarom dit staakt-het-vuren nu? Ja, nou ten eerste hangen er om de ETA, je hoort dat even... dat internationaal controleren van een wapenstilstand, Er hangen om de ETA al een tijd een aantal internationale vredesonderhandelaars... die aansturen op een vreedzame oplossing voor het geweld van de ETA... Maar nog iets veel simpelers, hoor. Uh, kan je als verklaring noemen... waarom de ETA nu juist daar nu mee naar buiten is gekomen. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan op 29 mei. Nou, de politieke tak van de ETA, die Batasuna-partij... die wil dolgraag wel me weer meedoen. zijn verboden op dit moment... omdat ze immers een verboden terroristische organisatie ondersteunen. Nou, uh, het idee is, als de ETA nou maar zwijgt met de wapens... kunnen zij weer meedoen aan die verkiezingen. Al is dat zeer de vraag. Is dat ook zoals ja. de regering in Madrid dat ziet? Ja, nou, als je de reacties hoort, Tim, eigenlijk onmiddellijk... naar die verklaring van vandaag hoorde je overal hetzelfde. Het is lang naar uitgerekt, want echt al weken ging de tam-tam. ETA zou naar buiten komen met een verklaring, met een belangrijke verklaring. Ik zat er zelf ook helemaal schrap voor, wat gaan ze nu zeggen... Maar goed, reacties daarna waren eigenlijk teleurstellend. Want dit is niet de verklaring waarop we wachten. Want waar was de ETA bijvoorbeeld die zei... Uh, we gaan vanaf nu de wapens inleveren. He, zoals je bijvoorbeeld in, Ier in Ierland destijds zag. Uh, uh, werd hier gezegd, het is Sumer. Anderen riepen, er slaat nergens op, hoorde ik politici zeggen. En om twee uur was hier vanmiddag ook ineens minister Rubel Kaba... die een ongebruikelijke verklaring gaf. Want helemaal niet gepland om twee uur vanmiddag. Maar hij was overduidelijk... Ja, Robo Kabe zegt hier, als u aan mij vraagt ben ik rustiger nu dan gisteren, zegt hij ja, maar vraagt u nu aan mij is dit het einde van de eta, dan zeg ik nee. En een van de, van de dingen waar die heel duidelijk in was, op grond van deze verklaring... kan die politieke tak van de ETA, die Batasuna-partij... dus zeker nog niet meedoen aan de verkiezingen. Dat is ook lekker voor de ETA. Heb je dus zo'n historische ja. uh, aankondiging? Uh, Gelooft niemand het in Madrid? Uh, wat, wat, wat ga je dan nu doen als, als, als je dan die video hebt gezien... met die drie gemaskerde mannen? Een nieuwe verklaring? Of moeten ze de daad bij het woord voegen... en inderdaad die controles laten plaatsvinden? Ja, het was, het was, ik was zelf ik was ongelooflijk verbaasd om te zien hoe, die, hoe dat vanmiddag gepresenteerd werd, hè, die etenverklaring. Een pdfje in drie verschillende talen, uh, twee vertalingen van de toespraak, ook nog in het Engels erbij. Kort, maar het was heel, helemaal heel professioneel was het neergezet. Wat kan er nu gaan gebeuren? Ja, reacties zijn teleurstellend. Misschien gebeurt er helemaal niks en wordt het uh, gewoon een tijdje weer heel rustig rond, uh, rond deze kwestie. Een andere interessante mogelijkheid die zich zou kunnen voordoen... is dat die politieke tak van de ETA... want daar zijn ze het echt helemaal spuugzat. Hè? Want ze, ze, ze willen zo graag en ze kunnen niks... en ze sturen maar aan dat de ETA uh, goede stappen gaat maken. Nou, dat gebeurt niet. Dus misschien maken ze zich wel los van de ETA. Dat zou kunnen. Dat is een, is een optie die zich ineens uh, voordoet. En dan is er nog natuurlijk nog een, een veel gewelddadiger variant uh, mogelijk. ETA-figuren die nu boos worden... de knuppel opnieuw in het hoenderhok gaan gooien... Maar ja, dan Tim, uh, moet je, je voorstellen, een nieuwe aanslag. Als je het hebt dan over het einde, ja, die is dan weer iets verder zoek. De eten blijft voorlopig nog even van zet. Rob Zouberg vanuit Madrid, dank je wel. Op het terrein van het afgebrande bedrijf Chemiepak wordt nog heel hard gewerkt. Verschillende onderzoeken vinden er plaats. En het wachten is ondertussen op resultaten van het onderzoek naar schadelijke stoffen in neergeslagen roetdeeltjes. Het RIVM komt later vandaag met die resultaten naar buiten. In afwachting daarvan brachten de ministers Opstelten en Schippers een bliksembezoek aan het terrein van Chemiepak. Een reportage van Jeroen de Jager. Er is ook vandaag nog aan alle kanten bedrijvigheid bij het afgebrande terrein... Van Chemipec. Over een lengte van een paar honderd meter staan er hekken opgesteld. en achter die hekken containers van forensisch team, van de brandweer, van de politie, van de maraudechassé. En hier op het terrein zelf zie ik mannen in beschermende kleding, laarzen aan, gele pakken aan, helmen op en gasmaskers voor die van het terrein afkomen. En ook aan de overkant van de weg bij Chemipec zijn ze bodemmonsters aan het nemen die gaan uh, meters diep uh, lange pijpen die de grond in gaan en waar ze vervolgens modder uit halen om te meten of er verontreiniging is kunt u dan meteen zien bijvoorbeeld wat erin zit ik kan u hier niks over zeggen u moet bij het havens of bij het havenskap zijn het is nog niet zeker of hij uitstapt of niet ik kan me zo voorstellen als je al de camera ziet dat hij uitstapt uh, maar en dan krijgt de pers instructies van de politie vanwege het bezoek van de twee ministers. Tegen de klok van half drie wordt hier de Vlasweg even afgezet. Mag het verkeer niet verder komen er twee busjes van de brandweer aanrijden. Met daarin de minister van Volksgezondheid, Edith Schipper. En de minister van Justitie en Veiligheid, Ivo, opstelt om hier het terrein van Chemie Pek in oogenschouw te nemen. En ze rijden alweer verder. Dat was het alweer. Ze hebben hier even een half minuutje stilgestaan... zijn in de auto blijven zitten, rijden weer door. Niet even een gesprekje met de mensen die hier aan het werk zijn. Niet even naar buiten om te praten met de pers. Alleen een blik vanuit het busje. En dan rijden ze nu meteen door richting een persconferentie. Gaan we eens even luisteren. Al kort een eerste indruk misschien, meneer Opstelten? Ja, laten we even wachten dus zo dadelijk. Oké, okay, doen we dat ja, binnen. Nou, we hebben een heel uh, goed uh, gesprek gehad. Ons goed uh, laten informeren uh, over deze verschrikkelijke brand die heeft plaatsgevonden natuurlijk... En, uh, het was ook de bedoeling om dat nou eens een keer even ook ter plaatse te zien. Stel maar op dat u uh, niet naar buiten ging, om even te kijken. Nou ja, dat we was ook, Nou ja, maar goed, uh, we hadden zo een beter overzicht en met commentaar erbij. Er was geen aanleiding om uh, nog naar buiten te gaan. Even ook te ruiken hoe het is. Ja, maar goed, het was, uh, daar waren we goed over geïnformeerd. Of was het te gevaarlijk misschien om naar buiten te gaan? Nee, zeker niet, want dat heeft men uh, ook uh, goed geregeld. Dat de normen waar je mag komen goed zijn vastgelegd. Dat hebben we ook kunnen constateren en dat wou we ook even zien. En nog niet even de mensen die daar aan het werk zijn een hart onder de riem te steken? Nee, dat hebben we hebben natuurlijk op een andere manier dat, uh, dat gedaan. Ja. ja, dank u. Nou, we gaan mee naar boven. Wat voegt dit bezoek toe voor u? We uh, hebben ook gezegd, we willen ook even duidelijk uh, het gebied zelf zien. Niet alleen op sheets, op foto's, maar even er ter plaatse kijken een sfeer proeven en overtuigd raken. En ook een beetje een steunende rug geven aan de mensen van de veiligheidsregio... die met een hele zware klus bezig zijn. Maar niet de mensen daar op de plek zelf die daar het werk aan het doen zijn. Want u bleef binnen zitten in het autootje. Het gaat onder ons erom dat we de mensen die het werk doen niet voor de voeten lopen. En wij zijn hier om de mensen die het werk doen te ondersteunen... en hun ook een beetje credit te geven die ze verdienen. Goed, dank Dank u wel voor uw komst. Dank u wel. Jeroen Dier in Moerdijk. En weer zagen cafés en restaurants hun omzet afgelopen jaar fors dalen. Zo bleek vandaag het cijfers van Koninklijke Horeca Nederland. De economische crisis treft deze sector hard, maar het kan ook anders. Want er zijn enkele restaurants die wel steeds meer gasten over de vloer krijgen. Zo, een warme chocola met slagroom, dat gaat er altijd wel in. Jan-Willem Giewink is van uh, het Food Service Instituut Nederland. We zitten hier bij Laplace in Apeldoorn, dat is niet toevallig. Nee, Laplace is een van de weinige organisaties, net trouwens zoals uh, IKEA en HEMA... die het afgelopen jaar heel goed hebben gedaan. Ze hebben terrein gewonnen, marktaandeel gewonnen... Terwijl eigenlijk de hele buitenshuisconsumptie, de hele horeca het slecht heeft gedaan. Ze zijn dus eigenlijk witte raven. Waarom doet dit restaurant en die bij de Hema en Ikea het zo goed? Ik ben bij Ikea geweest, tussen Kerst en Oud en Nieuw. Nou, ik denk dat er in Utrecht wel duizend mensen waren... die patat en de Zweedse balletjes kwamen halen. Nou, de reden is eigenlijk heel simpel. Het hoort bij Nederland. De prijs waardeverhouding is heel erg gunstig hier. Met andere woorden, je krijgt hele goede dingen voor weinig geld. En in de tijden van crisis spreekt dat extra aan. Dat is een van de hoofdredenen dat ze het goed doen. Mevrouw, komt u vaak hier? Nee. Dit restaurant is populairder dan veel gewone restaurants. Oh, dat zou zomaar kunnen, ja. Maar we waren toch in V&D, dus toen zijn we maar hier binnen gewandeld. Ik verwend me vandaag een beetje. Heel gezellig hoor. Heeft u zo'n lekkere slagroompunt ja. Ja, gekocht? Ja, had u goed gezien. Zat ik daar lekker van te eten. Met koffie? <laughs> Met koffie erbij, ja. Niet om uh, de hema de zo om te doen, maar ik vind dit veel, veel gezelliger. Ja. U heeft uh, de hele voedings- en genotmiddelenmarkt onderzocht. Wie zijn er nog meer aan de winnende hand? Ja, de winnende hand, wat wij noemen dan de gemaksector. Dat zijn inderdaad deze sectoren, maar verder de supermarkten. Nou, eigenlijk zijn het de supermarkten en de gemaksachtige restaurants en de gemaksachtige winkels. Albert Heijn To Go's en de Spar Expressen, die doen het heel goed, plus de supermarkten. En speelt de crisis daarin een belangrijke rol? Ja, crisis speelt een belangrijke rol omdat supermarkten ook steeds meer luxe assortimenten aanbieden... die het de consument makkelijk maken om thuis lekkere dingen op tafel te zetten. En die bieden ze goedkoop aan en consumenten haken daarin crisistijden extra op in. Ja, en die restaurants en cafés, die hebben het nakijken. Ze hebben in elk geval aanmerkelijk moeilijker om klanten te binden. Ze krijgen minder bezoekers en de klanten die komen besteden minder. Dat is duidelijk afgelopen jaren het geval. Doen zij iets fout? Ja, dat is een lastige vraag, omdat je zou kunnen zeggen van... Uh, ze hebben een manier van werken die nog een beetje uit de oude tijd stamt. Je moet eigenlijk het consument heel veel bieden voor weinig geld. Dus ze zouden eigenlijk nu meer service en meer sfeer moeten bieden... langer open zijn en iets bedenken waar ze ook smorgens klanten mee naar zich toe kunnen trekken en dan niet te veel laten betalen en dan gaan ze het er goed doen. Ja, want die prijzen, daar is toch nog steeds veel om te doen... Hè? sinds de invoering van de euro. Ja, een Nederlandse horeca is na verhouding de duurste van West-Europa... terwijl onze supermarkten de goedkoopste van West-Europa zijn. En die onbalans, die laat zich vooral in tijden van crisis... gaan consumenten dat uh, extra alert op zijn... en dan gaan de, deze outlets die gaan dat voelen. Vandaag begint de Horecava, de vakbeurs voor de horeca. Gaan ze een moeilijk jaar tegemoet... Eigenlijk ziet er voor 2011 niet zo slecht uit. Dus ik denk dat we de bodem bereikt hebben en dat ze we misschien weer een half procentje gaan plussen. Nou, en de Hema, Ikea, V&D met hun restaurants gaan dus nog meer plussen. Ja, die gaan al meer plussen. Die zitten al heel lang in de, wat wij noemen, winning mode, Omdat het goed is tegen een redelijke prijs. Ja, en omdat ze je ook nog gaan verleiden om een maaltijd voor thuis mee te nemen. Dat is een nieuwe markt die ze ook aanboren. Je kunt je maaltijden voor thuis ook hier te plekken kopen, afrekenen en thuis alleen maar in de oven neerzetten. Heeft u het gezien, meneer Givink, dat de Zwitserse slagroom Tom Poes in de aanbieding is? Ja, met een kop koffie voor 3,5 euro. En dan heb je volgens mij al een hele maaltijd te pakken. Zullen we die eens even gaan proberen? Zullen we dat maar doen? Jeroen Schutijzer, Schut excuus en de laatste spreker was marktonderzoeker Jan-Willem Grievink. Straks naar Washington, daar wordt een minuut stilte gehouden voor het neergeschoten congreslid Giffords. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. En in datzelfde Washington in 1988 deze man. De man van de one-liners, Ronald Reagan, bij zijn afscheid als president van de Verenigde Staten. Zag uit naar zijn dutjes in Californië en zei hij, nou, eigenlijk weinig veranderd als je vergelijkt met de acht jaar daarvoor. Nou, dat ligt heel anders bij fractievoorzitter van de Haagse VVD, Boudewijn Reves. Goedemiddag. Goedemiddag. Want in Den Haag vindt u het de hoogste tijd voor een Ronald Reagan-laan. Ja, het is uh, dit jaar 6 februari, 100 jaar geleden, dat Ronald Reagan werd geboren. En daarna officieert zich als internationale stad voor uh, vrede en recht. En dan past het bij zo'n stad wat ons betreft ook Ronald Reagan te eren. Waarom? Reagan is uh, internationaal heel erg belangrijk geweest, zijn presidentschap. In de jaren tachtig heeft hij ervoor gezorgd dat uh, de Koude Oorlog werd beëindigd. Het grootste internationale conflict na de Tweede Wereldoorlog. En uh, dan past het bij een uh, stad van recht en vrede om zo iemand te herdenken. Is dat niet te veel eer voor Ronald Reagan? De man die de Koude Oorlog heeft beëindigd... dat is een beetje wat de mythe in Amerika wil doen geloven. Maar er zijn natuurlijk ook andere mensen bij betrokken geweest. Gorbachev zelf, om te beginnen. Uh, Margaret Thatcher in Londen. Waarom dan alleen Reagan? Ja, goed, we hadden natuurlijk ook een hele lijst kunnen indienen... met allerlei namen, maar Reagan springt er toch wel uit. Ik denk dat hij uh, voor heel veel mensen uh, toch een boekbeeld is geweest... in de jaren tachtig van de uh, strijd tegen het communisme... maar ook het beëindigen van dat conflict... Uh, en daarnaast heeft hij ook uh, een heleboel andere dingen gedaan uh, ja, die uh, het memoreren waard zijn. Ja, tegenstanders bijvoorbeeld zeggen zijn economisch beleid heeft ervoor gezorgd dat de rijken rijker werden, dat het overheidstekort uh, alleen maar opliep ondanks zijn economisch beleid. En dat de deregulering van Wall Street heeft geleid tot de hebzucht van de jaren erna. Ja, ik denk dat een presidentschap heel complex is en dat er altijd uh, verschillend over geoordeeld zal worden. Maar is er dan ik... misschien dat u als VVD'er denkt van nou, die Reagan past wel een beetje bij ons, daar gaan wij een mooie sier mee maken in Den Haag? Ik vind het wel iemand waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. In die periode is ook de inflatie gedaald, is de belastingdruk verminderd, werd de krijgsmacht versterkt. Ik vind dat echt belangrijke zaken die je kan toeschrijven aan, aan Reagan in die tijd. Iets specifieks van uh, Reagan met Den Haag? Ik weet eigenlijk niet of Reagan ooit in Den Haag geweest is, maar ik denk wel dat Den Haag als internationale stad voor recht en vrede uh, ja, eer kan uh, uh, betonen aan mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld op dat gebied. En de wereldvrede is toch dichterbij gekomen toen de Koude Oorlog voorbij was. Ja, een laan hè? Geen laantje of een straatje of een steeg? Nee, het mag best wel iets zijn wat enige cachet heeft, denk ik ja. <laughs> ja. want? Het is al een grote president geweest. We hebben hier in Den Haag een hele grote laan, de Kennedy laan. En ik denk dat Reagan minstens zo'n laan verdient. En waar moet er dan ergens gebeuren? We hebben in Den Haag een internationale zone, waar een heleboel internationale instituties zijn, zoals het Joegoslavië-tribunaal. In die zone lijkt het me heel logisch dat er een Reaganlaan of Reaganplein komt. Moet er iets komen of moet er iets wijken? Nou, In dat geval moet er waarschijnlijk iets wijken. Er zijn ook andere mogelijkheden. We hebben namelijk ook grote infrastructurele projecten in Den Haag, zoals de Rotterdamse baan, een nieuwe snelwegverbinding. Vanuit de A4 naar Den Haag. En daar, als de Rotterdamse baan via een tunnel de grond uitkomt, komt een nieuw plein. Dat kan ook heel goed het Reaganplein heten. Omdat het een grote strategische toegangspoort is tot de stad van recht en vrede. Wat moet er gebeuren binnen de gemeenteraad om zoiets gedaan te krijgen? Nou, we hebben eerst maar eens gevraagd aan het college of uh, zij hier aan willen meewerken. Als dat zo is, dan, uh, dan zullen we verder zien. Ik ben benieuwd of er een meerderheid in het college te vinden is. Gaat dat lukken dit jaar? Ik, daar ga ik wel mijn best voor doen. en uh, Het zou zomaar kunnen. Ja. Wie weet, de Ronald Reagan-laan later dit jaar in Den Haag. Hartelijk dank. En natuurlijk om de 100 uh, geboortedag van Ronald Reagan te vieren. Zo is de bedoeling. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht bracht vandaag een bezoek... aan de Zuid-Limburgse plaatsen Ittere en Borgharen. Bewoners kunnen daar weer vrij hun dorpen in en uit. Vervoer over de weg is weer mogelijk. Een reportage van Trudy van Rijswijk. Als ik aan het begin van de middag Itteren binnenkom, mag ik gewoon doorrijden tot mijn verbazing. Gisteren kon dat niet, maar ik begrijp het nu. Het water is aan het wegtrekken. En dat heeft tot gevolg dat de mensen die het signaal ook hebben ontvangen dat je hier weer in en uit mag onmiddellijk hun auto zijn gaan halen. En dus is het hier voor Itteren ongebruikelijk druk op dit uur. En wat je verder ziet is dat waar het water heeft gestaan, daar eh, ligt troep. Daar ligt modder, blad. Ja, gewoon vervuiling. En dat zal allemaal opgeruimd moeten worden. Maar verder eh, kunnen ze hier terug tot eh, de orde van de dag. Gaat u lekker de ramen poetsen? Ja. Komt het uit uw kelder, dat water wat daar ja. loopt? Het staat op een zaterdagmorgen, het zat niet. Hoe kan dat dan? Grondwater. Oh, dat is wel vervelend. Ja? Hè? Ja. En gebeurt dat iedere keer als het water is? Over... Volgens mij wel, want ik lig hier, ik lig hier uh, vrij laag. Ja, en dan heb je dat. Ja, ja. Was het nou lastig om niet naar buiten te kunnen? Uh, ja, zeker in het weekend. Je wilt toch leuke dingen ondernemen. En het was zo, als we met de auto het dorp uitgingen, kwamen we er niet meer in. Ja, dat dus heb ik zijn. ook meegemaakt gisteren. Ja, ja, ja en dat, dat is gewoon vervelend, want je wilt leuke dingen doen in het weekend. Maar voor de rest is het uh, prima gegaan. Alles was goed voor zorg en de hulpverlening was ontzettend goed dit jaar. Dus ja, we mogen niet klagen. Ik was met zo'n legertruc en het vervelende is, die dingen die komen maar één keer in de zoveel tijd. Dus als je weg wilt, dan mag je wachten tot ze er eindelijk weer eens zijn. Ja, dat was die pendeldienst. We mogen niet klagen. Het is over dus? Ja, het is Nou, nog niet helemaal, want de burgemeester komt zo. Onnooes, gaan we je zien. Oké, nou, ik ben benieuwd. En dan beent de burgemeester met zijn lange benen en zijn bruine puntschoenen door de modder naar een punt waar nog wel water staat. Laarzen was misschien een beter idee geweest. En, wat vinden we ervan? Wat vinden we ervan? Nou, ja. We vinden het veel water. Ja, nog steeds hè. En we vinden dat gelukkig is, uh, is meegevallen met de overlast. Dus daar ben ik op zich als burgemeester ook heel tevreden mee. En, uh, en ik hoor dat de bewoners heel tevreden zijn. Dat is het erg belangrijk natuurlijk. Ja, deze keer kan het met u eens zijn. Ze zijn heel tevreden. Ja. Nou ja, het is heel belangrijk. Heel dat, nou ja, uiteindelijk doe je het natuurlijk, natuurlijk toch voor de zorg... voor de, voor de veiligheid van de mensen hier. Uh, en ik ben net in, de, in een hotel geweest... waar een aantal bewoners van Borgaar en Itteren nu zitten. Een aantal oudere mensen. Uh, die zeiden van, ja, god, hebben we nou zo vaak meegemaakt. Dan moeten we nu echt weg. Ja. En dus eerst een beetje boos waren van, ik wil helemaal niet weg. Uh, maar na een paar uur uh, boosheid dachten ze: van ja, maar als ik aan mijn been breek, dan kan die ambulance hier niet komen. Dus eigenlijk toch wel fijn dat ik weg moet. Dus uh, ja, je voelt dat iedereen toch wel snapt wat er aan de hand is. Er waren heel veel voorzieningen. Hè? De gemeente had zelfs een parkeerterrein wat bewaakt werd. Ja, je moet overal rekening mee houden, maar alles is, iedereen is heel rustig gebleven. Alles, alles blijft rustig, alles is eigenlijk te voorzien geweest. Maar dan is er nog één klein dingetje en dat is morgen, want er komt nog meer aan. Hè? Ja, er komt nog meer regen aan, maar het niveau zoals het nu aan het zakken is... Uh, het zakt sneller dan dat het water er straks weer bij gaat komen. De mensen waar ik net geweest ben, die kon ik toevallig vertellen... en gelukkig dat ze dadelijk huis hun Ze zijn vanmiddag weer thuis... en die kunnen vanuit hun eigen bedje slapen. En de komende dagen komt er nog wel veel water... maar niet zodanig dat, er, uh, dat deze maatregelen gehandhaafd moeten worden. Dus op dit moment is het niveau gewoon weer nul, regulier. Een reportage van Trudia van Rijswijk. Goed nieuws, mensen slapen vanavond weer in hun eigen bed in Limburg. In Washington zal zometeen een minuut stilte worden gehouden om de slachtoffers van de schietpartij in Arizona te herdenken. Bij de schietpartij kwamen zes mensen om en raakte het Democratisch congreslid Gabriel Giffords zwaar gewond. Op Capitol Hill, als ik het goed begrijp, Ron Linker. Want daar gaat het zo direct gebeuren. Ron, wat precies? Ja, wat je hier ziet is dat mensen langzaam maar zeker naar de trappen van Capitol Hill zijn toegekomen. De achterzijde van uh, het congres waar de vlag half stok hangt. Ik uh, denk dat er zeker 100, 150 mensen uh, zich verzameld hebben... om inderdaad op klokslag 5 uur Nederlandse tijd, 11 uur s ochtends hier in Washington... een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de slachtoffers... van die schietpartij in Arizona afgelopen weekend. Dan even verderop op het Witte Huis is het president Obama... Die eenzelfde soort plechtigheid zal leiden in de tuin van het Witte Huis met Michelle Obama aan zijn zijde. Allemaal bedoeld om uh, te laten zien dat Washington meeleeft met datgene wat zich heeft afgespeeld. Die tragedie, dat bloedbad daar in Arizona dat aan zes mensen het leven heeft gekost. En uh, dat ervoor heeft gezorgd dat dat congreslid nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Uh, in Tucson, Arizona. Dat is natuurlijk in Washington, maar het is ook het start zijn voor een ja, moment van bezinning voor de rest van het land. Hoe, hoe zal Amerika dat van oost naar westkust gaan doen? Nou, dat begint hier aan de oostkust natuurlijk op Capitol Hill waar men een week van bezinning heeft afgekondigd. Dat betekent dat alle vergaderingen en alle beraadslagingen op een laag pitje worden gezet. Hier bijvoorbeeld een beladen stemming over het terugdraaien van Obama's herziening van het zorgstelsel Die is uitgesteld. Uh, het betekent ook dat uh, er steeds meer oproepen komen van politici om de toon te matigen. Een van de uh, factoren die in het debat rond die schietpartijen een uh, belangrijke rol spelen, is dat uh, in de politiek, in Amerikaanse politiek de afgelopen jaren, de toon veel te fel is geweest. En dat dat mogelijk een rol heeft gespeeld bij het bloedbad. En dan doet het er ineens niet meer toe wat nou precies het motief is geweest van die verwarde schutten. Men zegt. Dit is misschien een moment om uh, aan te grijpen... om de toon inderdaad een klein beetje te temperen. Het is de vraag hoe lang dat, dat gaat duren. Want je weet, uh, als er weer verkiezingen aankomen... als de campagne losbarst, dan is de neiging om dit soort woorden... Te vergeten, heel groot. Dan is het weer snel overgaan tot de orde van de dag. Die toon wordt met name ook in de Amerikaanse media behoorlijk opgeklopt. Opge, op, op, op is, is, merk je nu ook in de Amerikaanse media dat ze, die, dat ze in dat opzicht ook naar zichzelf kijken en daar de toon aanpassen? Of is het meer iets van dit besluiten de politici? Dit is uh, een hele relevante vraag Tim, want het gaat inderdaad om de toon die ook in de media gebezigd wordt. Maar wat je ziet de afgelopen dagen is dat in plaats van verzoening naar elkaar toekruipen, bezinning, uh, de toon juist feller is geworden. Dus links verwijt rechts dat men uh, de Tea Party mogelijk of Sarah Palin met die uh, beladen kaart waarop ze vizieren had getekend over sommige kiesdistricten misschien aanleiding hebben gegeven tot geweld rechts zegt daartegen dat links uh, gebruik maakt van de situatie. Een soort ideologisch opportunisme om dit, dit bloedbad aan te grijpen... om een politiek punt te scoren. Nou, wie er ook gelijk heeft, dat uh, wordt uitgevochten in de media. En dat is dus ook de felle toon die je op dit moment uh, ziet en hoort. Twee uur eerder is het in Arizona... waar, als het goed is, ook de dader zal worden voorgeleid. enige laatste nieuws over hem? Op ergens om tien uur vanavond, Nederlandse tijd, wordt hij voor het eerst voorgeleid. Dat is, uh, daar moet je je niet te veel bij voorstellen. De rechter zal hem uh, uh, de aanklacht voorlezen. en uh, vragen of hij begrepen heeft waar hij van verdacht wordt. Dat is misschien ook het moment dat we de advocaat van hem zien. Het is een bekende advocaat, Judy Clark. die uh, vele uh, beruchte verdachten, zou ik willen zeggen. heeft verdedigd. Onder wie de, de, de, de, de Unabomber... Uh, Timothy McVeigh, de man die uh, schuldig is bevonden aan de aanslagen in Oklahoma City. En Dank. ook Zacharias Massawi, uh, de twintigste kaper van 9-11. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Nee, de, de Maas uh, komt hoog, komt ook tegen de kaders aan. De bewonerde wereld uh, blijft uh, je compleet hoog. Twee. Uit alle onderzoeken blijkt dat de ouderen graag een uh, nieuwe partij willen. Ranking the News.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 partner van BNP Paribas Wealth Management, de bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com. Vanavond te gast in 24 uur met illusionist Hans Klok. Over zijn imago, het leven met geheimen, de valkuilen van het ondernemerschap en de traditie van het illusionisme. Direct naar de wereld door op Nederland 3, 24 uur met Hans Klok.